Dat was hem, het Earth and Fire Orchestra, de cd heet... Het adres is achterom 40, 2511 Anton Karel in Den Haag. Daar kun je dus terecht als je hem wilt hebben. 22 en 29 december en 5 januari is het weer zover. Dan wordt de jaarlijkse LP en CD top 25 uitgezonden die door jullie wordt samengesteld. Als je daar aan mee wil werken, stuur dan een briefkaart met daarop je 5 favoriete albums naar de CD-show. Potbus 6060 1200 GZ in Hoepersum. Het doet er niet toe in... ...dat we die gaan draaien. Daarvan hoor je het titelstuk in de Extended Version. on drinking wine tomorrow Oh, how strong is your love How deep is your love my De CD-single van Alice en Howard, Where Did Tomorrow Go. Wat is er deze week in Nederland uitgekomen op CD? Bij WEA kun je terecht voor Tour de France 88 van Franse Galle, Just Cooling van Livert, Kings of Metal van Man of War en Beast from the East van Dokken en ook Hot to the Touch van Starpoint. Bij CBS drie titels van de Nits, Tent, Work en New Flat. Dan bij EMI, Stormbringer van The Purple, Rarities van The Hollies, It Takes Two van Soul Sister en Now This Is Music, deel 9, die hoorde je het dus straks. Door diverse artiesten, er staat muziek op van U2, Duran Duran, Womack Womack, UB40, Whitney Houston onder andere. Bij Polygram, The Memphis Sessions van Wet Wet Wet, Wet en tot besluit bij Ariola All or Nothing van Millie Van Nilly en dat waren ze, de nieuwe releases van deze week. Art of Noise en hij heet The Best of the Art of Noise. In over een minuut of vijf van... Gordon Bleu, het is uh, nu ook uit... Gordon Bleu is het geloof ik, of Bleu. Nee, het is Gordon Bleu, hè? Ja. ja. Um, wat wilde ik erbij zeggen? Oh ja, dat hij ook dinsdag in de winkel ligt, dus ren ook niet morgen meteen naar de CD-zaak, want daar ga je voor niks. Van dit album van Solution, Gordon Bleu, uit 1980 hoor je Black Pearl, part 1 en 2. Like gonna Solution was dat en de cd heet Gordon Bleu. Ja, en dan nu Pink Floyd, de nieuwe cd, uh, het is een live cd, die heet The Delicate Sound of Thunder. Het is het eerste live album van Pink Floyd. Een dubbelaar, zoals gezegd, opgenomen in augustus van dit jaar en gemixt in de beroemde Abbey Road Studios in Londen. We gaan één lang stuk laten horen van die dubbele live cd, Shine on You Crazy Diamond. Het is bijna twaalf minuten. De nieuwe Pink Floyd. Now there's a look in your eyes Like black holes in the sky